Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk of de Sunny Liger, het schip met een lading Russische diesel, gaat aanmeren in de haven van Amsterdam. Havenmedewerkers weigeren de olietanker te lossen. Het schip ligt sinds gisteren voor de kust van IJmuiden. Juridisch gezien mag de Sunny Liger gewoon laden en lossen in Nederland... omdat de olietanker vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden. De Europese Unie wil de import van Russische olie aan het einde van het jaar gaan beëindigen, meldt persbureau Bloomberg. In de tussentijd zou de import al flink verminderd moeten worden. Het gaat om een voorstel waar alle EU-lidstaten mee moeten instemmen. Een Vins onderzoeksinstituut meldde eerder dat de Europese Unie sinds de start van de Oekraïne-oorlog voor 44 miljard euro aan Russische olie, gas en kolen heeft gekocht. Voetbalmakelaar Mino Raiola is overleden. Dat heeft zijn familie via Twitter bekendgemaakt. De Italiaans-Nederlandse zaakwaarnemer... kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Raiola vertegenwoordigde veel topspelers... zoals Ibrahimovic, Lukaku en Matthijs de Ligt. De afgelopen maanden hebben Italiaanse media al meerdere keren bericht... dat de voetbalmakelaar was overleden. Die berichten werden vervolgens door Raiola stevig ontkend. Mino Raiola was 54 jaar... Een Britse parlementariër van de conservatieve partij is opgestapt... omdat hij in het Britse lagerhuis stiekem porno zat te kijken op zijn mobiele telefoon. Neil Parrish was al door de partij geschorst. Vrouwelijke parlementsleden hadden over hem geklaagd. En ook premier Johnson noemde het gedrag onacceptabel. Tegen de BBC noemde Parrish het een moment van zwakte waar hij niet trots op is. En dan het weer. De laatste buien verdwijnen en het klaart op steeds meer plekken op... Vanavond en vannacht koelt het af naar 1 tot 3 graden. Planten naar binnen dus. Morgen een mix van wolken en zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt dan een graadje warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 10 minuten verdraging...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 Antwoord Radio 106.9 FM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 ZFM, Zandvoort Radio, 106.9FM.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 I can't eat Jouw aangedaan. Aangedaan. U luistert naar Entertainment For You Geen werk en geen geld In het leven was ik Dacht ik aan jou, daarvan heb ik nu beraad. Maar de rollen draai ik om. Naar al mijn beste vrienden kijk ik niet meer om. Ze hielden van me centen, nu voel ik mij gebied en dom. Maar tot Je bent de vriend die ik vertrouw.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 be That's all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 Voor ons had het fijn Ik zie jou lachen Als ik dit zeg Is het vertrouwen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 In het leven is het best voor ons alle vijf hey Vet, krijg nog eens een plaatje. I'm a good for one more day Luistert naar Entertainment For You. If I say the words I want you, will you smile? ...en omstreken. Bij elkaar Het liefst bleven we bij elkaar mm. Hier is waar de liefde begon Je wachtte altijd op het perron Maar de tijd heeft ons veranderd Onze routes lopen niet langer naast elkaar We spreken nu een andere taal we hadden een vibe, maar zijn hem kwijtgeraakt Dus ik kan niet langer blijven Ik pak de laatste trein Het is tijd om nu naar huis te gaan De laatste trein Ik kijk nog één keer door het raam De laatste trein Alleen in de coupé Steeds iets verder bij vandaag Terug naar de lelila. Bij elkaar, nog even zijn we bij elkaar. Maar als het fluitje straks er gaat en je trein een stad verlaat, laat je dan een beetje liefde hierachter. We gingen iets te snel, de dagen zijn geteld, we zijn veranderd. Van twee handen op één buik, naar twee handen op één ruik. Je kan niet langer blijven Ik pak de, de laatste trein Het is tijd om nu naar huis te gaan De laatste trein Ik kijk nog een keer door het raam De laatste trein Alleen in de coupé Steeds iets verder bij vandaag Terug naar de hey, Lila. Hey, hey. We hoeven geen vinger te wijzen. Elkaar ook niets te verwijten. Het is kut, het is waar, maar het is soms hoe het gaat. Jouw geluk is nog steeds echt een mijne. En ook al bleef ik liever dichtbij, je, Zodra het Het is tijd om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 Variatie met entertainment for you All Nog eens een plaatje. Als je zegt dat je veel van me houdt en me wil, bewijs het dan. Als je zegt dat je vaak van me droomt, word ik stil, bewijs het dan. Je zegt je het mij. me kwijt, geef dan die zekerheid laat het me voelen en laat het me zien wil je me nooit meer kwijt geef dan die zekerheid laat het me een keertje zien als je zegt heel de dag Tijd aan jou, bewijs het dan. Als je zegt ik slaap slecht en ik voel in mijn bed, bewijs het dan. Als je zegt laat je nooit meer gaan, Dan kun jij altijd van op aan. Als je zegt je hebt mij als vrouw, bewijs het dan.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 Machine De zender van Zandvoort en Omstreken. Als ik s'avonds nog een drankje doe, dan hoor ik in mijn hoofd. Oh, hoe doet dat nou niet? Als ik morgens in de spiegel kijk...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 I got no space Maak me wakker na de winter en vertel me dan iets moois. Leg wat warmte over mij, zodat ik weer ondooi. Laat te veel maar lopen, ik onderbreek je niet. Vertel wat buiten gaande is, vertel me wat je ziet. Maak me wakker na de winter als de bloemen opengaan. Als de mensen in het voorjaar weer in bloesem staan, als de buur. Zijn grasmaaiertje loopt en de winkel op de hoek zijn is verkoopt. Maak me wakker na de winter, zet de radio keihard aan als blozende geraniums. Voor het venster staan. Zodra de dagen lengen, gaat de trui weer in de kast. Het valt me op van muizenissen, hebben wij dan minder last. Maak me wakker na de winter als de bloemen opengaan. Als de mensen in het voorjaar weer. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.